Mariel Hageman met het NOS Journaal. Oranje speelt op dit moment in Garkov zijn eerste wedstrijd van het Europese kampioenschap. Het Nederlands elftal staat tegen Denemarken bij rust met 1-0 achter. In de basis staat Jetro Willems, de 18-jarige speler van PSV, is daarmee de jongste voetballer op het EK. De verdediger maakte zijn debuut in Oranje twee weken geleden tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije. Tot nu toe was de Belg Enzo Schifo de jongste speler op een Europees kampioenschap. Schifo maakte zijn entree in 1984 in de EK-wedstrijd tegen Joegoslavië. Willems is 44 dagen jonger dan de Belgische speler.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 ...vrijdagmiddag even over de klok van drieën. En dat betekent dat het natuurlijk weer tijd is voor de hitlijst van Europa. New York Euro Breakdown zit alweer in de 22e jaargang, daar de 23e aflevering van. Vandaag weer de 8e van juni in 2012. In de lijst deze week in totaal 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en je nou drie plaat over. En die drie die komen gewoon helemaal nieuw binnen in de lijst van Europa. Ik betekent natuurlijk ook dat wel drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Zo Rida Sia doen dat de Wildlands na 17 weken. En die andere plaat die vorige week ook zo lang erin stond, 17 weken. Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe, verdwijnt ook uit de lijst. Vorige week nog plek 37 in de 15e week. Uit de lijst verdwijnen, Birdie, people help the people een goede week deze week voor Flow Rider en The Whistle, want daarmee gaat ze 8 plaatsen omhoog en is ze de snelste stijger. De snelste die is voor Hot Shell Ray. Hannes Lee levert in één keer 11 plaatsen in. Langs genoteerd, dat zijn er weer twee deze week. I Follow Rivers van Licky Lee en Train Drive-by. Beide platen staan alweer 16 weken in de lijst van Europa. Dan beginnen de lijst gewoon ook helemaal onderaan op nummer 40 afkomstig van 36 vier plaatsen verliezers. maar wel in de 16e week al dat ze in de lijst staan. Likely en I Follow River staat helemaal onderaan de lijst van Europa op deze 8e juni van 2012. Euro breakdown op vrijdag, breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. In Nederland de Nederlandse versie van de Trigger Finger een stuk populairder is dan het origineel van Liggily Eye Follow River, doet deze plaat het in Europa natuurlijk wel erg goed. Ondertussen alweer 16 weken dus in de lijst zag het van 36 naar de onderste regio, plek 40. En sinds vorige week is Dahop van WTF serieus in de strijd beland voor de zomerhit van 2012. De werd flink gehyped door Gerard Ikdom en zijn mannen van 3FM. En daarom staat hij nu in Nederland al op de vijfde plaats in de iTunes-lijst. Originaliteitsprijs, die verdient het natuurlijk niet, hè. WTF probeert namelijk schaamteloos het kunstje van Jolande B. Kool te overtreffen. Dan wel na te doen. Een stok oude gebruiken uit een bekend liedje. Oornaber van de Russische zanger en actrice Edith Pika uit 1968 alweer wordt gebruikt voor deze hit... Slechts twee jaar terug dook deze uit te gaan steken de melodie ook al op. Toen onder de titel Party People. Dat nummertje kwam van de Italiaan DJ Carrier Chaos. En enig charge succes van belang bleef in ieder geval uit. Nu WTF een iets toegankelijke uitvoering heeft gemaakt die bovendien van de nodige hype is voorzien, is het bijna zonneklaar dat da Bob deze zomer onze hitlijst zal gaan bestormen. In ieder gehoord krijg je nummer nauwelijks uit je hoofd. En ondanks de Russische oorsprong van de plaat dwaalt je hoofd al gauw af naar een warme Zuid-Afrikaanse zweren. De eerste binnenkomer vinden we op 38 en is van WTF. Jabob. En не niet, ze niet ver. Nou, ze zijn niet, ze zijn niet, ze zijn niet, ze zijn niet, ze niet, ze zijn niet,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 to how you been Can't be true. En, a drive -by. en die plaat staat ondertussen alweer 16 weken in de lijst van Europa en daarmee dus een van de twee langsgenoteerde platen. Ze zakken wel van 30 naar 36. <kijs> en eind vorig jaar kwam dit vrolijke reggae-achtige liedje al uit via YouTube. Heel zomers. Maar ja, toen was het 1 oktober, november en er gebeurde verder helemaal niks met die plaat. En tot het liedje een paar weken geleden weer eens ergens opdook op de Radio... Het liedje waar het over gaat is uh, Lying in the Morning Sun van Will and the People. Een feit dat uh, rabbit hole als thuisplaats hoeft maar gewoon uit uh, Londen schijnt te komen. Het nummer is op 3FM al gekozen tot een mega hit en dreigt, uh, dreigt nu ook zelfs mee te gaan strijden voor zomerhit 2012. Op Pinkpop uh, gaan ze ook al een lekker rudeltje spelen op uh, Will and the People een week voor het optreden in Landgraaf is ook een uh, titelloze debuutalbum uitgekomen. Dus alles lijkt voor de winter gaan van de mannen van Will and The People. Line in the Morning Sun komt deze week binnen op plek 35. I'm a man lion in the morning sun. Lazy pulling daisies Be past three, a lie in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair, lie in the morning sun. We komen op plek 35 is van Will and The People, Line in the Morning Sun. En voor de volgende gaan we drie plekken omhoog naar 32 in de Far East Movements. Kennen we Dankzij hun wereldwijde nummer 1 hit Like G6. En langzaamaan weer de tijd voor een nieuw album en allemaal nieuwe hits. Dus, Live Your Life hebben ze ook nog een klein stukje meegenomen met natuurlijk de 10 Justin Bieber. Op het nieuwe album treffen we nog veel meer sterren aan zoals Casey Taiga, Pitbull en onze eigen City Samson. Een voorbestemde follow-up van Live Your Life is Turn Up The Love in samenwerking met de vierkoppige band Drive uit Barbados. Het nummer trapt af met een opgewekt pianoakkoord, gevolgd door de zang van Amanda Weaver, Cofferdrive's lead-zangeres. En de laatste beurt aan de movements om hun eigen stempel op de plaat te drukken. Dat doen ze met een uh, brute drop, vette raps en een zware dirty bass. Turn Up The Love is de laatste binnenkomer van vandaag een samenwerking dus van de Far East Movements en de Drive. En ja, ze noemen dat in één keer op nummer 32. Ja, just waking up in the morning in the be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like you train the dogs been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Huh. Some of us do it for a female. And others do it for the reads. But I do it for the kids right like, through the time we're we'll in on Every time you fall It's only making your chin strong And I'll be in your corner like Mick Baby till the end And when you hear a song from that big leg. Until the referee rings the bell Until both your eyes start to swell Until the crowd goes home Won't I'm nothing nothing's in. Sexbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left chats. For you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell. Until the Dat de Far East Movements en Cover Drive een nieuwe zing hadden, Turn Up the Love. En die stond ook wel voor je klaar, maar er zat nog één plaat tussen. En dat was deze van de Jim Clay's Heroes en Ryan Taylor, de fighter. Die plaat kwam vorige week binnen op plek 38 en ging nu omhoog naar 33. Nou voor jou op 32 inderdaad de Far East Movements en Cover Drive, Turn Up the Love, de hoogste binnenkomen van deze week. Can't quit the party, super freaks, no illuminati So, one, two, get the booze. We on you, two, nothing to lose So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, pop, pop, pop. Uh, uh, Drop low to the L-O V-E, gotta get mo So clap your hands, clap, clap your hands I got nothing but love to give Turn it up. up, you don't hear me though Here's a love for your stereo So clap your hands, clap, clap your hands Yo love like a heart of gold Dirty base will so make a pussy roll If you don't low on the floor, I got a crew that'll handle that cookie. Like this your song, Dirty Bass got love to give Start it up now, Mad Monopoly all night long Dirty Bass got love to give Yo, let me see that grill from ear to ear So much lovin' in the atmosphere the good times roll with me right here Got nothing but love to give We one. Are Ik ben samen met Cover Drive en Turn Up The Love. Dat was de binnenkomen op plek 2 en daar. maar eens even achterom kijken naar hoe het er dan voor de rest uitziet in de lijst tot nu toe 16 weken in de lijst Liggy en I Follow Rivers zakken van 36 naar 40 Natalia Kiel Still My Boy Event in de 14e week zakken van 35 naar 39 en WTF Da komt nu binnen op 38 Simple Bang Canine en The Summer Paradise dat 15 weken in de lijst zakken van 33 naar 37 en Train Drive By ook 16 weken in de lijst Zo zakken ook maar dan van 30 naar 36 35 Will and the People Line in the Morning Staan nieuw binnen. 34 is voor Chris Brown, Turn Up The Music in de 15e week, zakt hij 5 plaatsen naar beneden. Van 38 naar 33 in de tweede e week, Jim Claes, Hilbert, Ryan Taylor en The Fighter. nieuw binnen voor East Movement, Cover Drive en Turn Up de Love op 32. Jason Rulo in Breeding in de 18e week, zakt hij nog eens drie plaatsen van 28 naar 31. En 30 is voor Cantino en Sandro Silva Epic in de 13e week, zakkend van 24 naar 30. Zometeen gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. En voor het zo is heb ik voor jou eerste plaat die drie weken in de lijst staat van Calvin en nieuw is. Let's go Eight En we deze week terugvinden op 29. Let's go. Make no excuses now. Your time is running out I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done It's about what you're doing Neo en let's go op jou Zandvoortse radio ZFN, Westkust weerbericht. Vijf minuten over de klok van half vier. Tijd om eens te gaan kijken wat het weer gaat doen Want de zon nou Die schijnt vandaag van tijd tot tijd Maar er zijn ook wat wolkenvelden En vooral in de middag kan er een buik vallen Een zuid tot zuidwestelijke wind is over duidelijk aanwezig en bijt Aan zee zelfs krachtig Temperatuur vandaag zo'n maximale 18 graden Vanavond en de komende nacht dan zijn er flinke opklaringen. Lokaal kan er nog wel een bui voorkomen. Een zuidwestelijke wind die waait dan vrij krachtig tot hard en temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen dan ook weer flinke periodes met zon en het blijft droog. Een krachtige zuidwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond schijnt nog geregeld de zon, maar in de nacht naar zondag dan neemt de bewolking over toe. Het blijft droog en het koelt af naar een graadje of 11. Zondag dan heel veel bewolking en zo nu dan zelfs wat regen. Zuidwestelijke wind die draait naar noord en is niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar 18 graden. Aan het weekend komt het maandag nog tot enkele buien, maar verder lijkt de rest van de week in onze regio droog te blijven met geregeld zonneschijn. De wind gaat uit het noord tot noordwesten, waar je zwakt op matige van kracht en temperatuur stijgt naar 17 graden. En dat is ja, nog wel wat koud voor de tijd van het jaar. Voor je klaar staat Rita Aura Tini Tampa en R.E.P. ofwel Rip. En daarna Edward Sheron en de Magic Magnetic zeros That's what's up. Iedere vrijdagmiddag Vrijdag. tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. CFL: the, the countdown of the continent. R I.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 What you waiting for? Thought it over and decided tonight Nothing now. You be the steeple. You be the king, I be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling such a wreck, I thought you'd treat me unkind. But you helped me change my mind. I be the sun, you be the shining. Love it is our honor, love it is my own, love it on forever, love it is our home. Net als zover ergens aan een of andere Amerikaanse kerkdiensten terecht zijn gekomen. Het was Sharp en de Majestic Zeros, that's what's up. In de derde week gaat die plaat een stukje verder omhoog. Want vorige week nog terug te vinden op 31, nu op 27. En Rita Oura, Tinny Champagne, de tweede week omhoog van 34 naar 28 met de single Rip. We gaan steeds verder omhoog op zoek naar de nummer 1 van Europa. Even hey, voor de klok van 5 weten we welke plaat dat is. Dia Frampton en Kid Cudi zijn het niet. Don't Kick the Share vinden we deze week terug op 26. Eén plek winst in de derde week voor deze plaat. For you to fall, then bounce back way quicker than you fell down. Uh, Laughing in your face like what? I see nothing can break me. No, no, no, no, no, no. Listen, if you gotta think twice by life, something really ain't right. You don't need no help. You could be better all by yourself. You could be better all by yourself. You could be better all by yourself, yeah. You could be better all by yourself. Yeah. You De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. 100% right, Chris. <laughs> Time release the fresh. Time release the fresh. <laughs> over <laughs> no it ain't over yet I'd say a prayer. In de zesde week blijft deze plaats zitten op plek nummer 22. En voor het nieuws van 4 uur kijken wij nog even snel achterom. We zien dan op uh, plek nummer 30... ...de mannen van Quintino uh, en Sandra Silva en Epic. 29, drie plaatsen winst in de derde week... ...voor Colvin, Harris, Nio en uh, Let's Go! Rita Ora, Tini, Tampa en Rip vinden we op 28... ...in de tweede week zes plaatsen winst en drie plaatsen... ...drie weken vier plaatsen winst. Van 31 namelijk naar 27, Edward Sharp en de Magnetic Seroths. That's what's up! Dia Frampton en Kit Kudi, die vinden wij dan op plek 26... Een plek winst in de derde week. Don't kick a chair... Nelly ligt Big Boops, Bigger the Better in de vijfde week een plekje omhoog van 26 naar 25. Nickelback en Lullaby levert er 10 in en zakken naar 24 in de twaalfde week. En Hot Ray Way Honestly levert er nog meer in. Je zakt namelijk van 12 naar 23 in de tiende week alweer. Little Boots, Every Night I Say Your Prayer blijft er zitten op 22. En dat alles in de zesde week. En nummer 21 die krijg je van mij nog tot aan het nieuws van 4 uur. Is van Connard Maynard. En het gaat in de vierde week omhoog van 25 naar 21.